Dat gevoel kent, maar vlak voor het weekend. Ik dacht bij mezelf: ik moet eruit. Lekker dansen en swingen, de stress moet er echt even uit. Oh, oh, oh. Eerst even douchen, met tanden ook poetsen. En in mijn gedachten een heel groot feest. Nu ben ik er klaar. Eerst nog wat drinken, mijn stem laten klinken Ik dronk en ik zong en overwon Want het is nu mijn avond Ik schreeuw